...gevoordeeld voor is nu staatloos, hij woont in Oekraïne. De terreuraanslag op een kerk in Frankrijk in 2016 had mogelijk kunnen worden voorkomen. Volgens onderzoekssite Mediapar had een agent gehoord dat er plannen waren voor een aanslag. Met de informatie gebeurde niets. Later werden documenten vervalst om de blunder te verdoezelen. Bij de IS-aanslag in Normandië werd een priester gedood en raakte iemand zwaar gewond.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 In de randstad veel vertraging op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Na een ongeluk tussen Hoevenlaken en Stroe, drie kwartier vertraging. Ze zijn nu bezig met een spoedreparatie. Op de A10 Noord is het even vastgelopen voor de Koentunnel. Richting Den Haag, een paar minuten vertraging. Al begint die file alweer op te lossen, zie ik. Tot zover de verkeersinformatie.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 the We moeten meer sympathie voor elkaar hebben. En meer sympathie voor elkaar opbrengen. Oorspronkelijke nummer van Steve Rolland En de Family Dog. Maar dit uh, verkondigde uh, of uh, vertolkt, moet ik zeggen. door een hardrook, uh, hardrockgroep Marillion Sympathy. We hebben een uh, telefoongast, man. Hè? Um, ja, daar binnen we. Uh, zeker. Uh, Charles, dank je wel. We hebben aan de lijn Emiel Turlings en hij zit in de organisatiecommissie van de nieuwjaarswedstrijd van de HFC. Die vindt morgen plaats. Emiel, goeiemiddag. Goeiemiddag. Nee. Zeg, uh, hoe staat het ervoor morgen? Loopt het een beetje? Hoe is het met de kaartverkoop gegaan? De kaartverkoop uh, loopt in, een beetje in lijn met uh, voorgaande jaren. Uh, de. de... Het is een beetje vreemd, tenminste zo zie ik dat, dat, dat de voorverkoop altijd wel aardig gaat. Maar dat mensen toch nog allemaal een, een kaartje aan de kassa willen kopen, dan ja. loopt het echt storm. Zonde is dat, hè? Dus, uh, je kunt beter in de voorverkoop uh, ja. kopen. Het is toch een, een tikkie goedkoper. Ja. En uh, dan hoef je niet in de rij te staan, want ja. die gaat er ongetwijfeld te staan bij de kassa. Jazeker. Hey, en, en voor de rest, uh, is alles een beetje loopt uh, zoals jullie het willen? Nou, de, uh, alles is opgemaald. De tribunes staan, ja. de tenten staan, uh, voor de afterparty ook natuurlijk. En uh, nou, ik denk dat we een, een, een leuk team uh, hebben samengesteld, zowel van uh, de Koninklijke HFC als wat Players United bij elkaar heeft gekregen aan ex X-Internationals. Sterker dan, dus, dan ooit tevoren, uh, hè? Hi, Emiel. Dit is Henny. Uh, hi, uh, Henny. Ja, ik denk dat, uh, dat we echt in onze handen mogen knijpen. met, met een paar uh, namen die erbij zijn gekomen. Hoe heb je en, van de uh, doel gekregen? Dat, uh, daar is op de achtergrond wel uh, een en ander uh, <laughs> op hem ingesproken. Maar dat doe ik niet persoonlijk. Daar zijn anderen wat beter in. Maar leuk dat hij. Uh, dus zijn tweede keer dat hij weer komt. Nou, ja, ontzettend uh, leuk. Dus natuurlijk. Achter, ja, dus net ingehaald dan niet snijden, Maar hij was. Natuurlijk al een tijdje de Record International geweest. En die kan er echt nog wel wat van. Ja, ja leuk is dat hè. Ja. En de dag begint natuurlijk al met het Bibbertoernooi. Dat is al heel vroeg. Klopt. Ja, hoeveel teams doen daar mee, uh, weet je dat ervan? Negen uur, uh, dan, uh, dan zullen we, uh, wat onderlinge teams... Uh, dat zijn uh, veteranenteams, seniorenteams en uh, oudere jeugd. Maar het doet ook een G-team aan mee en een meisjesteam. Dat is een beetje een ludiek toernooi, dus dat, uh, dat zijn van de mensen die uh, tegen de kou kunnen inderdaad. Vandaar de naam Bibber -toernooi. En dat is alleen maar leuk en gezellig op het complex. En uh, ja, de, de, de voorwedstrijden, ja. dat uh, begint vanaf half elf. Ja. En dan beginnen we met een uh, onder dertien, denk ik. De onder dertien, zeg maar wat de, de oude D1 is. Uh -huh. uh, om die termen nog te gebruiken van, uh, van HFC tegen uh, ...HVV, dat is de enige andere club nog die is overgebleven... ...die samen de KVB ooit hebben opgericht. Mm -hmm. Dus daar hebben we ook een leuke traditie van gemaakt. En waar ik zelf heel blij mee ben ook is de, de voorwedstrijd... ...de echte voorwedstrijd van senioren. Omdat dat een leuke regionaal wedstrijd wordt... ...met de voetbal in Haarlem All-Stars... Ja. Voetbal in Haarlem heeft uh, van verenigingen uit de regio spelers uitgenodigd om toe te treden tot, uh, tot dat team. Nou, dat is een, een leuke, hechte groep geworden. En die komen dan tegen de selectie van HFC-spelen. Ja, over die selectie gesproken. Is dat het eerste? Dat is uh, een, een mengeling van het eerste en het tweede. Uh, even kijken... Uh, want een aantal jongens die kunnen sowieso niet spelen. Van, uh, er zijn twee uh, knapen die spelen mee in, uh, bij de HFC Legends: uh, Gertjan Tameris en uh, Gerard van Rossum. Mm -hmm. En uh, bij uh, de voetbal in de Haarlem All-Stars speelt uh, Wessel Boer mee. Van, uh, vanuit HFC. Dus die kan dan sowieso niet uh, aan de HFC-zijde meespelen. Maar wordt het, maar het uh, altijd, uh, de buurt van, van, de, van de Broek of niet? Die zal uh, daar niet, uh, niet in spelen, nog nee. nee, nee. Oké. Okay. Hey, en dan om half drie natuurlijk, het klapstuk, hè? Ja, dan, uh, dan gaat het echt los hier. Yeah. En, uh, dan uh, denk ik weer een mooie oranje tribunes te zien. Uh, als ik nou naar buiten kijk, naar het, uh, het weer, dan, yeah. dan is dit iets wat we de afgelopen jaren niet hebben gehad. Yeah. Dus uh, ik verwacht er wel veel van. Heel goed. Hey, en um, Ruud Bos weer de strijd neem ik aan? Klopt. Ja, ja. leuk. Ja, en dan is er ook nog uh, natuurlijk een kliniek, een clinic, hè? grote kliniek, uh, dacht ik, voor de jeugd. Ja, voor ja. de jeugd uh, is uh, een, de, het uh, trainingsveld ingericht door, uh, door ING om daar uh, allemaal uh, spellen, uh, voetbalspellen te doen. En uh, ja, in de rust uh, zal daar uh, ook nog wel aandacht aan besteed worden van degenen die de hoogste score hebben behaald bij een bepaald spel. Oh, ja. Die mogen dan uh, de finale spelen. Leuk, ja. Dus daar is inderdaad uh, constant onder begeleiding, uh, zijn daar uh, uh, voetbalspellen te spelen. Okay. Emiel, een laatste vraag over het verschrikkelijke weer dat we gehad hebben en ons hoofdveld. Uh, hoe ziet het eruit? Het ligt er ontzettend goed bij. Mooi. Als ik kijk uh, naar de andere grasvelden op het complex, dan, uh, dan is het wonderbaarlijk uh, uh, zoals het erbij ligt. De SRO heeft uh, vanmorgen nog een keertje hetzelfde uh, onder handen genomen. Dus wij uh, zijn eigenlijk wel uh, blij verrast. dat we dit gewoon uh, kunnen laten plaatsvinden op het hoofdveld. Geweldig, fantastisch. Ja. Hey, en en uh, mensen kunnen nog uh, online uh, kaartjes bestellen, dus? Hè? Vandaag nog. Vandaag ja. nog? Ja. Oké. Okay. Dat uh, kan vandaag nog. Ja. Dus dan eventjes naar uh, de website van, uh, van HFC: ja, dus conhfc.nl. Conhfc.nl, uh, ja. En dan doorklikken op. Ja. Op, het, ...op de nieuwjaarswedstrijd en ja. dan kom je vanzelf... Uh, ...kun je dan uh, kaarten online bestellen. Precies, en het is zeker aan te raden... ...want anders sta je alleen maar lang in de rij. Uh, ja, maar dan zo. nog, kom... ...ik zou willen zeggen, kom allemaal... ...want er valt genoeg te beleven... ...morgen vanaf negen uh, uur al... ...op het terrein van ha de Koninklijke HFC... ...aan de Spanjaarslaan in Haarlem. En zo is het, hè Emiel. Ik dank je hartelijk en uh, ik zie je graag morgen. Dag Emiel. Graag gedaan en tot morgen. Tot morgen. Ja. Au Ja, een man waar ik goede herinneringen aan bewaar. Dat, ik zag hem altijd in de, het casino in Scheveningen in de jaren zestig. Toen overal bandjes live konden spelen uh, met zijn Sandy Coast al in die tijd. Uh, fantastische optredens verzorgen. En ze speelden nummers van onder meer de Ivy League en allemaal dat soort repertoire. Maar ook eigen repertoire zoals True Love, That's the En die draaide ik speciaal voor onze gast. Zo is dat. Dankjewel. Alsjeblieft. En onze Bedankt. gast uh, is nog steeds Ted Sonier, de trainer van SV Zandvoort. En um, het, ik wil nog steeds, ik ga toch weer even terug, het, want ja. ja, weet je, ik, ik heb het er nog steeds niet uitgekregen bij je. Okay. Wat nou, hè, ik bedoel, we hebben de, de, de spelers gezien en, en, en besproken dat die een groot aandeel leveren. Maar toch heb jij daar ook een filosofie over gehad op het moment dat je de roer overnam, neem ik aan. Wat wilde jij creëren? Wat wilde je neerzetten? Wat, wat was je idee erachter? Um, aanvallend, dominant voetbal. Uh, aantrekkelijk voor het publiek uh, Veel doelpunten, nou dat doen we al aan Volgens mij is het gemiddelde 5.3 per wedstrijd op dit moment uh, Maar ook duidelijkheid naar de groep toe uh, uh, Het is niet vanzelfsprekend dat, uh, dat je zomaar in het eerste speelt Je moet er echt wat voor doen uh, ja, en, uh, Maar ook bij de jongens zelf nogmaals uh, Leefde gewoon heel erg de behoefte om, uh, om dat stapje hoger te, te maken We zijn er nog steeds niet ik bedoel, we moeten de dertiende wedstrijd van de 26 nog gaan spelen. Uh, maar het begint lichter er. En, uh, de club staat erachter. De club begint ook weer te leven. Uh, we betrekken de jeugd er ook erg bij. Uh, met een pupil van de week onder andere. Er zijn ook selectiespelers die uh, jeugdteams begeleiden of trainen. Um, Budwater, die een belangrijke rol heeft uh, bij de pupil van de week, die begeleidt hem in de warming-up en die rijkt de bal uit. En, uh, het wordt ook drukker op de club. Uh, de kantine blijft uh, lekker drukker na de wedstrijden. Dus uh, ja, er is wel wat gaande. Leuk is dat. Ja. Nou, ja. Mooi is dat. Mooie ontwikkeling. Ja, die, schitterend. Toch wel. Ik altijd. wil even naar een andere ontwikkeling met jullie. Ja. Uh, Haarlem betreffende, want uh, het was gisteren een bijzondere dag. Uh, er ontstond iets wat nu al werkelijkheid lijkt te gaan worden. Nu al dank aan alle likers en delers, maar vooral ook aan het bestuur van de IJsman Haarlem... die met een positieve bril naar het verzoek van de Société Pimmelier gaat kijken. Gaat het dan echt gebeuren? Het Yvonne van Gennep stadion. Ja. Wat vinden jullie daarvan? Prachtig. Schitterend, hè? Ze verdient het. Natuurlijk, ja, ja, ja, ja. als dat nou, zou lukken. Laat zou iedereen helpen. helpen dat, maar ik vind het zo'n mooi initiatief. Want maar je, je ziet ook uh, hoe, hoeveel water er door de rijn moet stromen. Wil je dat voor elkaar krijgen? Want ja. nog steeds hebben we het over nee, hè, de amsterdam Nee, natuurlijk het het niet Het johan Maar officieel heet hij nog steeds de amsterdam En niet de johan kruis nee, Het, het blijft belachelijk. Ja. Laten we even naar het nieuws gaan. De kranten even doornemen. Maar Ted, jij had nieuws over een uh, collega-trainer. Ja, uh, niet geheel verrassend aan de ene kant. Uh, uh, ik kijk stiekem al vooruit naar uh, de klassen van volgend jaar... wie we daar kunnen treffen. Uh, SV Marken, waar we jaren geleden uh, jarenlang tegen gespeeld hebben... die uh, zijn uh, vorig jaar gepromoveerd naar de eerste klasse... Uh, met Thijs Schipper als trainer. Uh, maar ze staan nu met twee punten onderaan. Dus ze uh, gaan waarschijnlijk weer terug naar de tweede klasse. Alleen dan zonder Thijs, want die heeft uh, 3 januari gehoord... dat die, uh, de biezen mag pakken. Oh, Jammer. Je. Maar wel een ja. leuk vooruitzicht. Voor het ja. maken, maar ja. voor. Ja. Hey, en en Henny, aan ja. nieuws: Achilles 29 natuurlijk. Hè? Ja, ik. Ja. Maar ze blijven gewoon in de competitie. Nou, niet gewoon nou, hoor. De KNVB nou ja. overweegt. Dus ze moeten dus in beroep gaan om in de competitie te kunnen blijven. En dat beroep ja. is nog steeds niet nee. ingebracht. Nou, nou, zo heb ik het niet gelezen ja. van de week. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dat ja, ja. is zo, oké. Okay. Ja. En als het zo is, als ze eruit gaan... dan uh, gaat de HFC één uh, plaatje omhoog. Ja. Die hebben verloren van... Uh, als een van de weinigen verloren van ze. Ja. Ja. En uh, de jongens daarboven allemaal gewonnen. Dus die raken je punten kwijt. Dus HC gaat dan één plaatje omhoog. Het is ook wat, hè. Maar uh, zonder natuurlijk ja. dat het zo moet gaan natuurlijk. Ja. Ja. Hey, met die hele. Nou ja, die, die, die, die voetbalpiramide, we hebben het er al vaker over gehad. En dan er vallen slachtoffers, merk ja. je nu, hè? Ja, en het is niet de enige, want uh, kijk, buiten het feit dat als ze zouden blijven, dan gaat dat met een tweede elftal. Want alle spelers hebben hun contracten, uh, die zei je daar, die gaan ja. allemaal naar andere clubs toe. Net zoals de dijk. Ja, ja. en dat geldt voor de dijk ook. Ja. En, en dan het zielige AFC dat daar dan ja. ook nog onder staat. Ja. Dus de competitie, Katwijk kan niet promoveren, nee. belachelijk. Ja. Dus deze competitie die verder gespeeld wordt, is uh, ja, om en keizer zijn baard. Ja, ook raar. Daar. Ja. ja. Ja. Oh ja, de nee. eer om kampioen te worden. Wat zeg je? De eer om kampioen te worden ja. blijft natuurlijk, maar aan de degradatie, dat, dat speelt nog wel natuurlijk. Nou, ja, nog één je, plek. Dus. Je mag niet promoveren, ja. maar je kan wel degraderen. Het is oh ja, ook de, ook de, er zijn degraderen. twee degradanten, nou die zijn dus nu al bekend volgens mij, dat zijn Achilles en, uh, en de Dijk. Ah, ja. ja, de Dijk blijft natuurlijk wel nog voetballen. Ja, dus, ja maar goed, Lukoki is nu vandaag gelezen, die gaat terug naar Linden, ja. dus die zijn ze ook al kwijt. Ja. Ja. Dat is speler nummer negen, ja. ja. Ja, dat is ook het gevaar als je uh, op één paard werd, ze hadden één grote sponsor, die stopt ermee. Hm. En dan uh, klap je elkaar. We hebben de voorbeelden bij Youngboy gezien, ja. bij Turkilium Spoor. Hm. Uh, zo zijn er wel meerdere geweest. Nog opmerkelijk, uh, Er gaat iemand naar Feyenoord die nu in uh, Turkije zijn contract heeft ontbonden, op oh, persie? Ja, yeah. oh, hij is welkom. Is dat waarde, denk je? <laughs> nou, nou ja. Ik, ik, ik heb hem al een half jaar niet meer zien voetballen. Ik, ik weet het niet. Ik denk dat hij niet zoveel kan brengen als dat kon. Maar ja, voor het voor Rotterdamse publiek is het natuurlijk wel een legende. Ja, het is een legende. Ja, ooit begonnen bij Excelsior, maar al snel naar Feyenoord. Het uh, ja. is een beetje een tendens Ja, want de andere legende... Snijder, ja. Utrechts jongetje... Ja, die gaat, gaat naar de naar, zandbak in. Ja, die gaat de zandbak in. Die gaat naar, naar Qatar, hè? Ja. Ja, jongens. ja dus. Ja, geld goed een hoop. Dat, ik denk dat dat het is, want voor de rest heb je daar toch niets te zoeken. Hij ja. gaat voetballen bij Al Garafa. Ja. Wie kent ja. het niet? Ja, precies. Maar ja. bij PSV is ook nieuws, want Luc de Jong mag niet weg. Ja, mogen en uh, hè? er mag wel meer niet in de voetballerij. Nee, maar het is toch wel weer opmerkelijk. Hè? Ja. ja, en zo is het. Heel opmerkelijk allemaal. Ja. Dan het... nog even het algemeen dagblad erbij pakken. Want die hadden natuurlijk heel groot nieuws over Tom Dumoulin. Daar kun je volgens mij ook niet genoeg over praten. Die zeggen dus dat Van Bronckhorst niet kan wachten tot Van Persie speler van Feyenoord is. PSV laat de Jong niet gaan. En Verbeek, want we hebben het over het feit dat er nooit Nederlandse trainers zijn die iets presteren. Maar die kan in Oman kan die toch nog steeds uh, laten zien dat de Nederlandse trainers er wel iets van kunnen. Pim Verbeek kan met Oman vandaag de Golf Cup of Nations winnen. Gefeliciteerd. Weet nou, je uit. trouwens dat Lionel Messi... een clausule in zijn nieuwe contract heeft laten opnemen... waarin staat dat hij transfervrij mag vertrekken... als Catalonië onafhankelijk wordt. <laughs> <laughs> maar het is echt waar, want weet je hoe dat komt? Ja. Um, dan kan Barcelona namelijk niet in de Spaanse, Franse, Duitse of Engelse competitie meedoen. En uh, ja, dat wil hij niet natuurlijk. Maar goed, dat scenario dat is natuurlijk heel klein. En onder normale omstandigheden... Mag hij vertrekken bij Barcelona voor een kleine transfeursom van 200 miljoen? 400 miljoen. 700 miljoen. <laughs> nou ja, oh. Laten wij het dan nog maar even over schaatsen hebben. Ja. Want de Schaatsers die doen vandaag in Rusland ja. de, ja. de afstanden kampioenschap, Europees kampioenschap. Ja. Er zijn niet alle grote mannen. Hè? Ja. Sven is er niet en Irene is er ook niet. Maar ja, het wordt natuurlijk toch wel weer mooi. Want wat er op die duizend meter gebeurt met onze jongens nu tegen de wereldkampioenen en uh, Olympisch record houden. En wereldrecord houden. Ja. Het ja, is toch wel spannend? Overigens ja. weet je dat die Hein Otterspeer niet meedoet aan die duizend meter. Hij heeft ja. namelijk uh, last van zijn rug. Oh nee, sorry, hij doet wel mee. In de, hij doet niet ja. mee naar 500 meter. Nee. En morgen doet hij mee naar 1000 meter. Ja. Ja, dat, dat is het enige de, wat hij dan doet. Hij is reserve voor de Nederlandse ploeg. Daar is ja, veel hij, over te doen. Een ja, rolletje ja, op die op het, mag niet. Dat Olympisch. Ja. kwalificatietoernooi. het was weer een grote soap. Hè? Ja. ja. Nou ja, het was wel spannend hoor. Ja. En die werd nee, het is de... spannend, maar ja. Neem die. Uh, goh, uh, ik ben even zijn naam kwijt. Nu, nu natuurlijk. Ja. Ja, ja. ja dat is natuurlijk. Die is woedend. Ja, ja terecht. Ja. Die ja, nou ja. Ja, maar ja. ja. Zeggen Jorien de Mors en Anis Das, die moeten volgend uh, seizoen op zoek naar een nieuwe sponsor. Want uh, Afterpay, die stopt ermee. Ja, en met, Jor met, Jor met Jor Jorien. Uh, wat een terugval, zeg. Wat nog goed komt, weet ik niet hoor. Nee, ja, ik weet het ook niet. Ja. Nou goed, zullen we eens een muziekje doen? Lijkt me een goed idee. Ja, lekker hè. Wat heb nee. je voor ons, Jarro? Ja, ik heb een beetje rook op het water. Ja. Oh, Zo. dat is een houtje. Die Paars, oftewel Deep Purple. Nou ook al gerookt. Dat is ongelooflijk. Overal wordt nog maar gerookt. Bij het kruidvat hebben ze de tabak uh, hebben ze geschrapt. Hè? Heb je het gehoord, mannen? Ja, dit is een sportprogramma. Ja, ja daarom. daarom. Galatasaray-Middenvelder Nigel de Jong... zou volgens de Turkse fotomac op weg zijn naar Amsterdam. De 33-jarige controleur zou zijn contract dat deze zomer afloopt... in Istanbul laten ontbinden om terug te keren naar zijn jeugdliefde Ajax. Zijn management, Ajax en de Jong zelf zouden al akkoord zijn over een kortlopend contract. Afgelopen zomer waren er ook al geruchten dat de Jong terug zou keren naar Amsterdam. Kortlopend, een half jaar dus? Ja, maar ja. Ja. kijk, als je dit soort mannen brengt in je achterhoede... en je kan dan naast de licht eh, en die nieuwe Zuid-Amerikaan... je verdediging dusdanig versterken dat er nog minder goals tegenvallen... Ja. dan zie ik die vijf punten ingehaald worden. En jij Ted? Um, ik zou bijna zeggen geen mening... Uh, ik ben geen Ajaxid, geen PSV. Er. Ik ben voor uh, de enige volksclub van Nederland. Maar ik snap de paniek uh, bij Ajax. die schuift dicht. <laughs> Ik, ik kan me voorstellen wat. Uh, ja, uh, Frenkie Frank, de Jong stond de laatste twee keer in Libro, geloof ik. Ja, dan uh, zou ik ook uh, voor een andere de Jong kiezen. Ja. ja, maar die Frenkie, die, als die doorschuift naar het ah. middenveld. Jong, die jongen, Dat talent. is toch het beste talent dat er in Nederland ja. rondloopt? Ja, zeker een van de, van de top drie, ja. ja. Klopt. Hebben we nog een talent buikschuiven aan de lijn? Ja, maar. maar ja. <laughs> een talent buikschuiven toch, hoor of niet? Nou, uh, uh, nou, dat is dus een beetje erg veel gezegd. Een woordenboeknaal, toch? Ik <laughs> hey, bedoel, jullie hebben uh, kort geleden een, uh, een curling toernooi... Uh... Gehad in, uh, in Zandvoort. Jullie hebben de eerste ronde gewonnen. En toen is een drop-out systeem uh, gekomen. En toen lagen jullie eruit. Vertel er eens wat meer over. Hoe is, uh, hoe is dat verlopen? Oh ja, dat was het eigenlijk wel. Nou, <lacht> nou oké, dan zijn we weer klaar. Goed nou, dat zo. Nou. Volgende, nou, muziek. Een muziekje, uh, ja, muziek tussendoor, <lacht> klaar. <lacht> nee, nou, uh, uh, ja. De, de, kijk, we, we hebben natuurlijk eerst de, de voorrondes gehad. Hè, en uh, in de, wij waren in de eerste voorronde. En toen uh, hebben we dusdanig goed gespeeld dat we meteen gekwalificeerd werden voor de finales. Dus we waren super trots op onszelf... want we hadden allemaal nog nooit... Uh, ja, we hebben wel eens een fluitketel in ons hand gehad... om thee mee te maken en uh, water te koken... maar nog nooit... Een verzwaarde ketel om over het ijs te schuiven. En dan zodanig dat hij op een rode stip uitkomt en dat je punten scoort. Maar is het bij curling maar... altijd zo dat je met verzwaarde fluitketels speelt of? Uh, nee, dat is alleen in zandvoort. Oh, dat, is alleen in zandvoort. Okay. Ja, dat is alleen in zandvoort. Ja, dat is alleen in zandvoort. Alleen in zandvoort. Kijk, het is natuurlijk hier in zandvoort. Tuurlijk is het een sportief evenement. Maar het is natuurlijk, het gaat meer om het ludieke element wat erin zit. En de gezelligheid eromheen en uh, de gekkigheid. En, en daar is het eigenlijk uh, op gebaseerd. En Jullie moesten de finale met een, uh, met een kleinere ploeg spelen... want je had een zieke. Maar je bent ja. nu al aan het selecteren voor volgend jaar... want je wilt met vier teams meedoen, hè? Nee, hoor. Nee. nee. <laughs> dat, dat, dat wordt niet eens geplaatst, joh. Je mag blij zijn dat je je met één team uh, kan plaatsen... want er is een enorme toeloop van liefhebbers. Dus ja... Um, ik, misschien misschien zit het er, zitten er twee teams in. Ik weet het niet. Ik hoop het. Het zou voor ZFM natuurlijk een hele goede zaak zijn. Als we ons van ons sportiefste kant laten zien. En, nou, nou, het is, weet het weet is van de ene kant natuurlijk ook al prachtig dat jullie een aantal wedstrijden hebben gewonnen. Terwijl jullie compleet ongeoefend uh, ten eis zijn gegaan. Oh, hè? Ja. Absoluut, maar daar waren er gelukkig meer van die ongeoefend waren. Ah, dat is het um, hm. Maar goed, we, we zijn dus uh, die, die, met volle moed zijn we de, de, uh, de finale ingegaan en tot onze gro eigen grote verbazing wonnen we de eerste ronde. <coughs> waardoor we geplaatst werden voor het knockout systeem. Want dat, zo ging het lopen. Dus het ging verder niet meer zozeer op het totaal aantal punten. Maar meer, ja, won je een wedstrijd, mocht je door. En ja, verloor je, ja, dan was je de Pisang. Dan kon je weer naar huis. Of aan de kant gaan staan kijken. Ik, nou, ik hoor net van, dat de, de trainer van SV Zandvoort volgend jaar graag bij, in jullie ploeg inschuift, Ted Wie? De trainer van SV Zandvoort. Is dat ook een ZFM-medewerker? Nou, binnenkort wel. <laughs> Oké, okay, nou ja, dan is hij welkom. En uh, ja, anders dan kan hij wel bij andere festiviteiten inschuiven, maar dan niet bij het curler. Hé, uh, hey, op de buikschuiftransfeurmarkt wordt aan Irene de Jager getrokken, hoor ik. Wat zeg je nou allemaal? Op de buikschuiftransfeurmarkt wordt aan Irene de Jager getrokken. Ze willen haar bij jullie weghalen, wegkopen. Ja, ja, ja, dat zat er wel dik in, natuurlijk. Maar ik denk dat Irene ons wel trouw blijft. Dolly, ik heb en nog een andere vraag. Die laat zich niet gek maken. Die blijft gewoon gezellig bij ons team. En zo is het, ik ben Dolly. Ja. Van overtuigd. Dolly, nu even luisteren. Ja, ja. Nee, maar even een vraagje nog. Want ik, ik herinner me dat je de vorige keer hier zat... en toen vertelde je dat... Euh, nou ja, dat er naast het feit dat het allemaal ongeoefende teams waren... ze zeer geoefend waren in het drinken. Hoe was dat deze keer? Ja. Nee, deze keer, want anders denk ik niet. We hebben ons alweer aangemeld, te meer. Omdat dit keer de sfeer waanzinnig goed was. Oh, er was een hele leuke uh, interactie tussen de teams. Iedereen wenste mekaar succes en feliciteerde mekaar. En uh, het, het was gewoon reuze gezellig. Er is geen wanplank geweest. Goed zo. Uh, het was allemaal lachen en, en heel uh, amabel. Dus... Uh, vandaar dat we toch hebben gezegd: van nou, als het zo ook kan, dan zijn we er de volgende keer weer bij. Kijk, hey, Dolly, één, één vraagje nog. Uh, curling is niet bij iedereen uh, bekend, maar lijkt het een beetje op uh, jeu, de voetbal, uh, jeu de Boel? Uh, qua spelregels wel, Jos. Hm. Het is alleen natuurlijk uh, met Sjeu de Boel, ja, uh, het, het, het veld is het veld, en dat weet je. En met curling uh, ben je natuurlijk afhankelijk van allerlei situaties. Hè? Bijvoorbeeld de conditie van het ijs op dat moment. Zoals nu had het heel erg geregend. Dus de baan was op zich hartstikke mooi strak en glad. Dus ja. dat was een genot om op te glijden, die, die, om die fluitketels op te laten glijden, want ja, dat ging veel soepeler dan wanneer dat ijs wat droger is. Ja. Dus, ja, ik kan het, uh, me ja het was het was gewoon uh, 100% van, echt waar. Ik heb nog ja. wel een nieuwtje voor je, Dolly. Want uh, volgend jaar oh? komt André van Duin ook, hè? Flip, fluit, ja, ja, ja, ja, ja. Dat zou natuurlijk alles afmaken. Hè? Ja. Precies. Maar ja, in ieder geval we kunnen de hele zomer gaan oefenen met uh, Boel om uiteindelijk beslagen ten ijs te komen. Het volgend seizoen doen met uh, met Keuring. Ja, Ik weet niet okay? of dat zin heeft, joh. Ik weet niet of dat zin heeft, omdat je toch uh, met die ijscondities zit. Dus het is toch glad en je moet zelf moet je, je ook staande zien te houden, want je glijdt zelf natuurlijk ook regelmatig weg, waardoor je fluitketel ook weer een andere kant op gaat. Maar hmm. nogmaals, het gaat in Zandvoort met het fluitketelkeurling toernooi zuiver en alleen om het plezier onderling. En dat je dan uh, verder mag komen is een bonus en dat je dan mag winnen zoals Buitenspel heeft gedaan dat is natuurlijk prachtig. Ze zijn trouwens voor de tweede keer kampioen geworden dus als ze volgend jaar weer winnen dan mogen ze de beker houden. Oké. Okay. Nou, ja, nou, we zijn heel Donny, oh. blijf even hangen over ja. vanavond. Want vanavond is de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Door. Zandvoort. En die ga jij Door. weer helemaal live op de radio brengen? Ja, de uh, uh, ZFM, uh, CFM, ik weet nou ook niet meer hoe ik het onderhand moet noemen. Maar die uh, gaat inderdaad live registreren vanuit de haven van Zandvoort. En daar zullen er uh, interviews uh, gaan komen, ik denk waarschijnlijk met de burgemeester en andere prominente. Dus uh, ja, stem allemaal af op uh, ZFM Zandvoort vanavond om uh, live. Uh, alle gebeurtenissen in de haven van Zandvoort tijdens de nieuwjaarsreceptie van Zandvoort. van de gemeente en ondernemers en Zandvoortse verenigingen. Die doen dat tegenwoordig allemaal samen. zodat niet iedereen 30.000 nieuwjaarsrecepties hoeft af te stropen. maar in één keer iedereen een uh, gelukkig nieuwjaar kan wensen. Wat ik jullie trouwens ook uh, even tussen neus en ja, Hartelijk dank. Hartelijk ja. Ja, ja, ja. ja. En uh, daar, daar, daar zijn wij vanavond uh, bij. Oké. Ja. Okay. ja. Nou, We proberen al een hele tijd Joop van Nes te bereiken. Jij, weet, jij, jij kent hem als geen ander. Is, is hij bij jou? Of, of weet jij waar hij die, waar die rond uh, waart? Nou, bij mij is hij nooit. <lacht> Ja, de Rollels gaat <middellij bueno> niet door. Dat <middellij> zou toch wel het hotste nieuws zijn als ik nu zou zeggen, ja hoor, hier is het. Dan had je niet meer gehad, hoor. Maar weet jij waar die wel is? We kunnen hem niet bereiken. Ik heb geen idee. Hij was wel bij de finale van het curling en dat is de laatste keer dat ik hem gezien heb. Maar misschien is hij daar niet gebleven, gebleven. Ik denk niet dat hij daar nog rondwaart op het ogenblik, toch? Dat is niet te hopen. Nee, ja. nou, hij komt niet van het ijs af met een ja. die, die, die scootmobiel. Ja. Hij heeft geen spijkerbanden. Goed zo, Dolly. Nou, we zijn okay, er Dolly, Heel bedankt. erg dank voor ja, bedankt voor jouw bijdrage. Graag gedaan. Succes vanavond. Ja, jongens, even een nieuwtje over CFM gesproken. Want Kort Draaier heeft ook met CFM te maken. En die heeft uh, op Facebook het uh, nieuws staan... dat Max Verstappen absoluut gelooft... in de terugkeer van de Grand Prix naar Zandvoort. Nou, dat zou uh, bijzonder zijn. En dat, ja, bijzonder zijn, dat zou fantastisch zijn. Nee, fantastisch ook, maar ik denk ook wel bijzonder. Ja, en bijzonder. En bijzonder. Want ik geloof er niet echt in met zoveel geld. Ik wil even met uh, Ted praten. Ja. Want die kent uh, uh, de nieuwe Utrecht trainer heel erg goed. Uh, er is in Utrecht... Een geweldig project aan de gang in het stadion Galgenwaard. Het is de enige voetbalclub in Nederland... met een speciaal ouderenvak in het stadion... bedoeld om eenzame ouderen uit het isolement te halen. En recent werden in Utrecht en in omringende gemeenten... verschillende ouderen uitgenodigd om aan te schuiven... bij het kerstdiner in het stadion Galgenwaard. FC Utrecht hecht heel veel waarde aan zijn sociale functie... en organiseert jaarlijks diverse maatschappelijke activiteiten. Ik vind het fantastisch. Ja, super. Ja. Maar nou vertelde jij mij net dat de, trainer, de nieuwe trainer van Utrecht met zijn vrouw iets heel bijzonders doet. Ja, ik heb uh, denk een jaar of drie, vier geleden het genoeg uh, mogen hebben om Jean-Paul en zijn vrouw te ontmoeten uh, in Utrecht. Uh, toen waren wij bezig met uh, het Nederlands Militaire Elftal als voorbereiding op het WK. Uh, de hoofdtrainer Joël die uh, liep toen stage bij Jean-Paul, bij Utrecht 2 toen. En uh, Jean-Paul en zijn vrouw die hebben een stichting Kleine Gal gewaard. En die uh, komt op voor de, de, de, de, zeg maar de minder sociale groepen. De achtergestelde groepen in Utrecht en in omgeving. En uh, Jean-Paul heeft op eigen kost een heel sportcomplex uh, aan laten leggen. Met een uh, schitterend uh, kunstgrasveld met... Uh, een uh, sporthal erin, een kegelbaan, uh, beachvolleybalvelden. En daar uh, geeft hij uh, die mensen de gelegenheid om te kunnen sporten. En, uh, de, ja, hij heeft toen, uh, we hebben toen een rondleiding van hem gehad. En het is echt een sociaal heel betrokken. Uh, echt een goede vent is het. Ja. Het is een goede vent. Het is ja. ook een goede trainer. Het was ja. ook een goede voetbal. Ja. Maar dit zijn, dit zijn toch projecten. Waarom is dat niet bekend, jongen? Dat moet gewoon... Ja, Hè? Ja, als je, als je bij Utrecht uh, het complex opkomt... zowel het, uh, het stadion als het, uh, de trainingsvelden en daar waar het tweede speelt... Uh, en de jeugdcomplex wat achter de Galgenwaard ligt... dan zie je allemaal wel uh, verwijzingen naar uh, onder andere Klein-Galgenwaard. Uh, maar ja, voor het grote publiek uh, is het nog uh, onbekend. Maar hij, uh, ja, voor, voor Utrecht is het, uh, niet, uh, is het al een gegeven, al een aantal jaar... Ja. Maar Mooi het is, is veel met dat soort uh, uh, initiatieven. Hè? Ja. Only Friends in uh, Amsterdam. Amsterdam hoort ja, hoort natuurlijk Uit. Ook, ook prachtige hè, De Dirk van Foundation. Ja, ja. En, en nou is dat wel weer wat bekender. Hè? Ja. Want die doet eruit, het is wat makkelijker voor ja. hem om, om uh, aandacht te genereren. Hè? Maar dus, ik, ik, ik denk als je een lijst zou maken dat je, dat je echt omkomt in dit soort prachtige initiatieven ja. in Nederland. Hoor. Nou ja, neem jouw project. Ja, ook. Ook, net zo goed. Vertel ja. nog maar even. Ja, nou, dat is de stichting Muziek Kids, met 1K. <laughs> en, uh, uh, nee, ja, wat we doen. Hè, wij, wij gaan onder andere bij het PMC in Utrecht dus ook. Daar openen we in mei een studio. En daar kunnen kinderen die daar verblijven, die kunnen daar muziek maken. Dus er zijn al die instrumenten. Er zijn DJ-boots. Er dus van alles en nog wat. Er is een podium met licht. Ze kunnen karaoke zingen als ze willen. En dat is uh, helemaal bedoeld voor kinderen die in een ziekenhuis moeten verblijven. En die kunnen daar dan eventjes alle stress... en spanning en, en pijn... en narigheid vergeten. Het gemis van thuis ook. Je ouders zijn er niet. En, en uh, dat werkt als een tierlier. We hebben al drie studio's lopen. In Tilburg, in Almere en uh, in Hilversum. En uh, ja, je, je krijgt daar zulke prachtige verhalen over terug. Uh, van kinderen en van ouders vooral ook. Hè, die, die hele andere kinderen soms aantreffen. Die het helemaal niet erg vinden. Want uh, kinderen die in de dag... Uh, verpleging zitten, of die bijvoorbeeld naar een onderzoek moeten of zo... die mogen er ook komen. Vriendjes, vriendinnetjes die op bezoek komen... bij zieke kinderen mogen bij ons de studio in. Ja, en daar merk je gewoon fantastische verhalen over. Maar ja, dat is ook weer iets, hè, dat doen we nu al... we zitten in ons achtste jaar... en uh, het is verschrikkelijk ingewikkeld... om fondsen bij elkaar te krijgen. En uh, die, die studio in... Uh, fantastisch nieuws overigens kreeg ik uh, eergisteren... want uh, het, uh, de John de Mol Foundation... Uh, heeft uh, ons 50.000 euro geschonken... Uh, voor de instrumenten in de studio. En, voor de, uh, en dat is allemaal bestemd voor de studio in Utrecht, in het PMC. Prinses Maxima Center voor Kinderoncologie. Geweldig. En er komen alleen kinderen uh, in Nederland... Uh, die met kanker te maken krijgen, komen daar naartoe. En uh, dat is een heel mooi begin. Want het gaat ons ongeveer een ton of vier kosten om die studio te bouwen en om de exploitatie voor drie jaar rond te krijgen. Dus ja, we hebben hier een geweldig begin meegemaakt uh, al. En we hopen dat nog veel meer mensen een uh, bijdrage gaan leveren... om die studio te realiseren. Even goed nieuws uit Zandvoort. Ja. Want de Vriendenloterij heeft de Zandvoortse vrijwilliger... Andor Zandbergen in het zonnetje gezet. Voor Andor is het een grote verrassing, maar de stichting Metakids... waar Andor zijn vrijwilligerswerk doet... Heeft bij de loterijorganisatie een aanvraag gedaan bij het Vriendenfonds van de loterij. Het fonds heeft de aanvraag gehonoreerd. En daardoor krijgt deze Andor een diner en een concert met Vrienden en Keuze aangeboden. Leuk. Dat is leuk. Ja, dat is toch Maar prachtig. dat zijn toch ook, daar mag Helemaal je voor de weer trots op zijn. En zo beloon je mensen ook, weet ja. je. Dit is gewoon goed Hartstikke voor dit goed. soort werk. We ja. gaan ze nu belonen met een heerlijk stuk muziek. Ja. En zo is het. Ja, nothing else matters. En dat doe ik oh, ja. op uh, verzoek van uh, onze uh, presentator Ron Heremon Volk. Ron, waarom <laughs> dit nummer? Nou, <laughs> omdat ik even zat te denken, ik had het met Ted over. He. Ted is eigenlijk een klein beetje van de metal ook en dat ja. soort dingen. <laughs> ja. Maar ja, als wij hier nu echt uh, uh, uh, dodelijk uh, metal gaan draaien, dan denk ik dat onze lezers direct afhaken. Maar Metallica, nou, de naam zegt het natuurlijk al. Uh, maakt dat soort muziek. Maar maakt ook, heeft ook fantastische nummers ge uh, gemaakt. Dus daarom kwam ik even op dit nummer, Sharon. Uh, ja, nou, het is een trainer die ik zo bij Tata stiel aan de gang kan. Het is een man van staal. <laughs> Niks meer belangrijk, maar we hebben toch nog misschien nog wel wat belangrijke uh, dingen te vertellen. Zo de laatste minuten van de uitzending. Nou, dan ga ik uh, even naar onze presentatoren terug. Ik wil wel zeggen dat de muziekkeuze van onze gast Ted Sonnier, de trainer van SV Zandvoort, dat die er mag zijn. Ja, toch? Dank. Dat, behalve voetbal kan hij ook in de muziek zijn mannetje staan, toch? Zo is dat. Hé, hey, Henny, we gaan even sport kort doen. Oké, okay, zal ik beginnen? Ja, dat is goed. Kimberly Bos doet goede zaken in de strijd om een Olympisch ticket. De Nederlandse klimt naar de elfde plek in het wereldbeke die over twee weken recht geeft op deelname aan de winterspelen in... petjong <laughs> Ik verlaat Hoffenheim met pijn in het hart, zegt Alfred Schreuder... die van de Duitse club overstapt naar Ajax... Goeie om assistent te worden van de nieuwe hoofdtrainer Erik ten Hag. De kans om bij zo'n grote club in mijn eigen land te werken... wilde ik niet aan mij voorbij laten gaan. Al dus schreuder op de website van Hoffenheim. Ken jij hem, Ted? Ik ken uh, Dick, zijn broer. En ja. uh, Joel, waar ik het eerder over had... die heeft met hun twee uh, samengevoerd. want die komen uit dezelfde regio, Lunteren... Ja. Dus, uh, ja. Sparta gaat de pijlen richten op Kramer. Nu Adam Maher geen optie lijkt voor Sparta-Rotterdam... zou de dikke advocaat en zijn staf hun pijlen op Michel Kramer richten. De club uit de wijk Spangen zou Feyenoord hebben gepolst... over een transfer van de 29-jarige spits... die bij de regerend landskampioen nauwelijks aan het spelen toekomt. Graag, wegwezen. Tom Dumoulin ja. zat gekluisterd aan de buis... observeerde al zijn mogelijke tegenstanders in de Tour de France... en concludeerde in alle rust dat het onmogelijke misschien toch wel mogelijk is... Mikel Landa, de Basque die als vierde de Tour afsloot... heeft de afgelopen zomer de ogen van Dumoulin geopend. Als klassementsrenner is de dubbel Giro d'Italia Tour de France misschien toch wel mogelijk. Zou G mooi zijn, hè? Ja, nou. Chef Fessy verhaalt de belofte van Manchester City voor Northampton Town. De 22-jarige verdediger die vorig seizoen gehuurd werd door Heerenveen... tekent voor anderhalf jaar bij de club van trainer Jimmy Floyd Hasselbank. Adam Maher gaat vrijdag met de selectie van PSV mee op trainingskap naar Orlando. De middenvelder lijkt deze transferperiode bij de Eindhovenaren te vertrekken, maar tot vrijdag was de interesse nog niet concreet. Het contract van Maher die niet voorkomt in de plannen van trainer Philippe Cocu loopt na dit seizoen af. Even weer uh, hoe de sport in Nederland reageert. André Bolhuis is verrast door het nieuws van het vertrek van Camille Eurlings... als lid van het Internationaal Olympisch Comité. Verrast. Ik vind het heel erg jammer voor meneer Eurlings. Ik heb begrip voor zijn besluit gezien de opinie in Nederland over zijn ioc lidmaatschap Al dus de voorzitter van de sportkoepel NOC-NSF vanuit Zwitserland... waar die vakantie viert. Ik moet bijna heel hard lachen. Maar goed, Jeff Stans vertrekt bij NAC Breda. Er zijn tot de zomer van 2019 doorlopende contracten ontbonden. zodat de middenvelder op zoek kan naar een nieuwe club. Stans voetbalde sinds anderhalf jaar bij NAC. Vorig seizoen kwam hij nog tot de twintig wedstrijden. Dit seizoen speelde hij nog geen minuut in het eerste helftal. Nou, nou. Zo wat, hè? Drie Nederlandse tennisters staan in de finale van het dubbelspel bij een WTA-toernooi. Kiki Bertens bereikt samen met haar landgenote Demi Schuurs de eindstrijd in Brisbane. En Bibiane Schoofs is samen met de Italiaanse Sarah Erani, die is trouwens heel goed, succesvol in de halve finale in Auckland. Pelle van Amersfoort, ik moet meteen schiet Pelle Clement in mijn hoofd... jammer ja. genoeg, want uh, daar horen we helemaal nooit meer wat van. Zonde, hè? Ja, nou, hij speelt weer, hè. Hij, uh, de, deze, dit weekend. Oh, uh, heeft hij meegedaan? Ja, de uh, afgelopen wedstrijd heeft hij gespeeld... en dit weekend moet hij voor de FW Cup en staat die basis heb ik gehoord. Zo, nou, fijn voor hem. Pelle van Amersfoort echter blijft langer aan SC Heerenveen verbonden. De optie in het contract van de aanvallende middenvelder... Is, doorgelicht door de Vriezen, is gelicht door de Friesen, waardoor hij nu tot de zomer van 2009 vast ligt. Bernard ten Brinke begint beter voorbereid dan ooit aan de Dakar Rally. De Achterhoeker start zaterdag in Lima als een van de fabrieksrijders voor Toyota. Ik ga vechten voor een topprestatie en mik op de top 5. Ik heb die rally tot in detail kunnen voorbereiden en kom in topvorm aan de start. Serena Williams zal dit jaar haar titel niet verdedigen op de Australian Open... De Amerikaanse topspeelster vindt dat ze fysiek nog niet op het niveau is om alles te kunnen geven. Dat liet ze weten aan de organisatie van het Grand Slam Toernooi in Melbourne, dat 15 januari begint. Ze heeft wel in Abu Dhabi deelgenomen, maar eigenlijk kwam dat te snel naar haar uh, eerste bevalling. Hè. Dat is wat ze zei. Nou, over dat toernooi gesproken. Rafael Nadal werkt vandaag zijn training af in de Lever Arena. De 31-jarige Spanjaard herstelt van een knie knieblessure en twijfelt nog over deelnemen aan de Australian Open. Ja, ik wil nog even terugkomen op Thomas Krol, hè, want die is uh, behoorlijk aangedaan uh, uh, na de afgelopen week, naar het OKT. Hè. Het doet heel veel pijn, zegt hij. Ik ben er kapot van. verzucht de schaatser van Plantina, die vanavond overigens uh, bij de EK afstanden in Rusland in actie komt op de 1500... Het bewijs dat topsport keihard kan zijn... werd op Oudjaarsdag voor de zoveelste keer geleverd. De 25-jarige Krol eindigde op de 1000 meter van het OKT weliswaar als derde. Maar de KNSB besloot de geblesseerde Kuiven bij een aanwijsplek te geven voor die afstand. Waardoor hij buiten de top drie viel. Ja, nou, lekker dan. Mm -hmm. Adam Maher gaat vandaag met de selectie van PSV... gewoon mee op trainingskamp naar Orlando... De middenvelder lijkt deze transferperiode bij de Eindhoven te vertrekken. Maar tot vandaag was die interesse ja. niet concreet. En ik weet dat je dat al gezegd hebt. Ja. Maar uh, voor uh, Philip Cocu is het zo dat deze jongen helemaal niet meer in de basis komt. Nee, dat stond er uh, inderdaad ook. Hey, um, hebben we het al over Sparta gehad dan? Want ja. ik wil niet weer dubbelen. Nee, ja, dat hebben we gehad. Oh, wat? Over die Dapni Dos Santos? Ja, ja, maar dat wisten nee. we niet. Nee, uh, nee we hebben we het helemaal ah, niet al over gehad. Dat al. wisten we al, joh. Acento? Ja, ja. Oh, nou dan doen we het niet. Ja, dan gaan we even naar Sonnier, de trainer van SV Zandvoort. Wat heb jij voor nieuwelingen naar deze winterstop? Nou ja, er zijn wel uh, wat uh, gesprekken al gevoerd. Uh, in het amateurvoetbal, uh, de A-categorie waar wij spelen, is het uh, bijna onmogelijk om in de winterstop boven te schrijven. Er zijn twee... ...regels uh, waardoor het wel kan... Dus ...of dat je verhuist... ...en dat betekent dat je meer dan 50 kilometer... Uh, ...van woonplaats moet uh, veranderen... ...dan kan je zo overschrijven... ...of als de werksituatie zo is... ...dat je bijvoorbeeld niet op zaterdag meer kan spelen... ...dus naar zondag of andersom... Uh, ...en we hebben op dit moment... Uh, ...hebben we uh, twee jongens... ...die trainen al een paar weekjes mee... ...die zitten in zo'n situatie... ...en nu is het alleen even afwachten... ...of de Kamer akkoord gaat... En dat moet je dan voorstellen? Ja, dan moet je inmiddels een overschrijdingsformulier. En dan moet dan voor 31 januari... en dan mogen ze volgens mij vanaf 1 maart spelen. En anders moeten ze een paar maandjes geduld hebben. En dan na de zomer. Met jou als laatste nog even praten over de nieuwe plannen... van het samenvoegen van zaterdag- en zondagcompetities. Ja, er uh, is een uh, voorzitter uh, ergens bij een club in Meppel. Die heeft alle 74 hoofdklassen uh, gepolst. Zowel zondag als zaterdag. Of zij het zien zitten in de toekomst uh, uh, samen te voegen. En dit heeft eigenlijk te maken met de reisafstanden die, uh, die nu moeten uh, gemaakt moeten worden. En de derbies die eigenlijk verdwijnen. Uh, of die dan eigenlijk ontstaan. En uh, hier in de buurt uh, zouden bijvoorbeeld voor Edo uh, kunnen gelden in de toekomst. maar uh, Er wordt over gesproken. Dus Leuk. Uh, ja wijzen komen uit het oosten en Meppel ligt in het oosten. Ja, zo is het. Nou, zeg je, bedankt voor jouw aanwezigheid. Jos de Jong natuurlijk, Hennie, Rukert, ja, Jij, Ron Pierwogel, je hebt morgen een drukke dag. Morgen een drukke dag, zondag ook trouwens, want er wordt mijn moeder 86, dus ik ga zo naar Amsterdam om boodschappen met te doen. Van harte. Zo is het, dankjewel. En uh, Charlot ook, en Henny jij ook, bedankt. Ja. En Charlotte? Ja, we gaan uh, afsluiten met Ice Queen nog een klein stukje, want uh, we hebben nog een half minuutje en dan komt het nieuws te Mooi zo, dankjewel. Dag. Ben wens jullie allemaal fijne dagen en een voorspoed.